Wij gaan verder. Wij zijn gebleven in het vers dat zei dat de vele zondaar en, en tolenaars kwamen en zaten aan de tafel van Yeshua en zijn leerlingen. Wat voegde toe aan de tafel van Yeshua en zijn leerlingen? Duidelijk. Wat is nou... Je moet, moet weten dat er niet staat... Geen woord moet staan... Geen, geen woord staat in Brit evenmin Even min als natuurlijk in de Torah... Dat overbodig is. Oké, okay, het is niet gekanoniseerd... Kunnen wij zeggen, dat doet er niet toe. Maar wat betekent dan... Dat men steekt op naar Yeshua? Ja of niet? Wij hebben gezegd dat de zonder... En, zonder, en de zonder betekent... Iemand die dus um, erkent, uh, of uh, dus bewust daarvan is, dat die zondaar is. En dan die steegt op naar Yeshua. En komt aan de tafel zitten van Yeshua en daar staat ook het midaf. En zijn leerlingen. Later werd ook later uh, in, de, in de christelijke traditie of in het christendom, hadden die, die dus de eerste leerlingen van Yeshua, de twaalf van Yeshua, had het christendom hen, van hen apostelen gemaakt. Dus apostel gezanten eh, of zendelingen. En daarvan hadden ze een hele instelling gemaakt. Dat ze noemden onder naam kerk. Het is niet een gekke gedachte, maar hoe komt dat? Het? het is ook voor het eerst wat ik nu vertel, dat het voor het eerst zo diep, waar ik probeer, dat probeer ik onder woorden te brengen, hoe dat komt. Dat zij hadden gezegd, als het ware, dat de kerk is nu uh, vertegenwoordigd, de schepper vertegenwoordigd, de heren ook vertegenwoordigd, Yeshua. En zijn leerlingen dus dat wil zeggen hun zijn apostelen de leerlingen van Yeshua die twaalf dat zij uh, de macht als het ware van Yeshua verkregen verkre na zijn opsteking en reizing in de hemel hoe komt het? we hebben geleerd zeer diep geheim is wat ik nu probeer te vertellen dat je veel probeert na no, denken en diep probeert steeds in jezelf opnemen wat ik probeer onder woorden te brengen. Hoe komt het? Wij hebben geleerd dat geen mens op aarde was, is of zal zijn tot, tot de komst van de machine, tot de marticule, die de kracht van Yeshua zou hebben. Yeshua is de kliketer. Alle overigen zijn de wens om te ontvangen voor zichzelf. Hoe kan je dan zeggen, en hoe kon dan Yeshua ook zeggen tegen die twaalf apostelen, dat, ik geef u de macht, herinner nog, om die boze geesten uit te drijven, Hoe komt het? En jullie zullen de kracht hebben. Allerlei dingen hoe hij aan hen had verteld. Jullie, jullie moeten niet ook nadenken. Zullen niet zorgen maken van. Zorg jezelf maken van. Van wat zal ik zeggen. Ja, als, ik dan, als jullie dan voor de rechter. Ja, voor, zo een geslepen worden Dat jullie moeten niet zeggen. Telkens zal. Altijd zal aan jullie gegeven worden wat te zeggen. Waarom? Jullie hebben niets, nodig, niets anders nodig dan mijn verbonden, verbondenheid met mij. Door mij, door de heilige geest. Roeg akkoord. So, Zullen jullie altijd weten wat te zeggen. Want jullie zeggen zal niet van jullie komen, maar van hem. Duidelijk. Zo so, die twaalf. Waarom moet je die twaalf zijn? Waarom al die twaalf? Hoe komt het dat die twaalf moesten zijn? Die twaalf niet. Huh? Zes zes. Oké, okay, maar wat betekent zes zes? Vanaf, en nu, kijk. Zes zes. Zes aan de ene kant, zes aan de andere kant. Is ook mooi, maar het is mooi. Maar wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat doet het? De wereld is zes vijf van zes, zes van 0 en piezen. Oké, okay, maar het is allemaal gedachten. Allemaal verschillende je kan het allerlei, alles bedenken wat je wil. Maar er bestaat nog iets. Waarom konden zij dat ontvangen? Waarom? We hebben dat geleerd. Dat alleen Yeshua heeft deze kracht. Ja of niet? Niet, niet, niet iemand anders. Niet iemand, geen andere mens heeft, is, heeft de kracht van Yeshua. Geen andere mens heeft de kracht van de ketter, de ketter. Eindelijk. Wat, wat, zijn dan, wat zijn dan de anderen? Nou, goed opletten wat ik probeer te zeggen. Wij hebben het geleerd. Alleen door de Kabbalah, Kabbalah kan je dat ontvangen. Door de Rohakordes natuurlijk, door de Heilige Geest kan je dat ontvangen. Maar dan via de Kabbalah natuurlijk. Hoe komt de Heilige Geest aan de mens? Natuurlijk door die inkervingen van het licht die, de, die het licht heeft al in de mens gemaakt. Door die zelfde kanaal, dan komt de heilige geest in de mensen. Niet zomaar aanwaaien gewoon iemand die niet aan zichzelf werkt. En dan opeens heeft hij een heilige geest ontvangen. Het uh, is allemaal, het is net over het, uh, net precies hetzelfde sprookje als uh, een beeld van slapend rijk worden. Kan je dat? Alleen maar in een film, alleen maar in Hollywood. Zo so is het ook hier, als een mens, alleen, als een mens zich niet opmaakt eerst zijn kilim... op de manier om het de heilige geest te ontvangen... Ja, dan wat kan die ontvangen? Niet, het komt niets... Uh, op, niets voor niets. Duidelijk. Iemand die een groot een politicus... echte politicus van naam wordt... ja, die moet... Uh, je, zoveel, moet uh, 20, 30 jaar... politiek voeren... of in ieder geval... zichzelf zijn kilim opmaken... om politicus te zijn. Dan kan hij een politicus zijn. Als iemand dat niet gedaan heeft... Hoe, kan die, waar kom die van, waar, hoe kreeg je dan de kilim? Hoe krijg je dan de kracht om politicus te zijn? Precies hetzelfde met het geestelijk. Dus hoe komt dan dat die... Yeshua zei, crucial, ja, cruciale vraag. Hoe komt dan... Ja. Hoe kan dan Yeshua zo zeggen dat hij die aan, die aan die twaalf apostelen de macht gaf, na zijn overleding, na zijn overleden zich als mens, maar voor een is, om hier op aarde um, uh, zijn wil, of als het ware zijn leer in zijn krachten hier uit te dragen, etc. Ook wij hebben, moeten ook deze krachten hier um, ontvangen en die gebruiken. Maar hoe konden zij dat doen? Vanaf, elke de mensheid komt vanaf wanneer? Vanaf de tweede simsum. Ja? Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Een beetje kaballa. Wat gebeurde dan in de tweede simsum? Van elk, wat, wat gebeurde daar? Herinner je nog wat er gebeurde? Dat de bina kwam uit het hoofd. Ja, herinner je nog. Wat hebben we dan in het hoofd? Wat hebben we dan in het hoofd? Hebben we ketter? Ja of niet? Ketter? Dan hebben we Chabad. Chogma, bina, daad. Dat, dat blijft in het hoofd. Erg belangrijk wat ik nu probeer te zeggen, dat weet je al. Maar dan, we gaan dat zien, wat, wat betekenen die twaalf apostelen? Goed kijken. Dus ketter blijft, Yeshua, totdat Hij Yeshua blijft, altijd. Maar goed, Hij was hier op aarde. Maar dan hebben we Chabad, Chogma, bin, chogma Bina en Daad. Dat is in het hoofd. Ik bedoel, en dan Bina kwam uit, betekent Bina kwam uit. Kijk, Chogma, je hebt een Chogma in de Bina. Chog, Ketter en Chogma. Maar jij kan dan Chogma zien ook als het hoofd doet. Het allemaal mannelijk en vrouwelijk hebben. En de middellijn. Dan hebben we een Chogma, Bina en Daad. Dan de Bina zelf. We hebben geleerd. De Bina. Kwam uit het hoofd. Uit het hoofd. Duidelijk. In het hoofd hebben we, Wat hebben we in het hoofd? Gogma, Bina en daad. Hoe komt dat, dat de Bina? In plaats van de Bina. Nou, in plaats van de Bina. Is nieuw wat is geworden? De Malgoed steeg op. Steeg op. Na de. Onder, onder de Gochma te staan. Ja, of niet? Dus de Malgoed verkreeg de plaats van de Bina. Dan, dan is het net als Bina. Dus dan hebben we dan in het hoofd uh, uh, chogma Keter apart, Keter is hoofd in het midden. Dan hebben we Chabad, Chogma, Bina en Daad, de middelste lijn. Dan hebben we de Bina zelf, of als het ware de Bina geleden de Bina is afgedaald, en is geworden tot Hagat. Ja, tot de Hagat, tot de tot Hagat, ten opzichte van het hoofd. Is geworden tot lichaam. Ja, Hagat. Dan hebben we Hagat. hebben we dan de Abba en Ima. Herinner je nog? Abba en Ima is dan Hagat. Gees het Geworden. En daarnaast, dat is dan daarna. Wat is daaronder? Ja, of niet? De is ook hagat. Ja, het is hagat, maar dan hagat, geest het dooruit het maar dan de lagere hagat van de zeer Dat hebben we ook geleerd in de pagina drie, als ik me niet vergis, van de eh, zoger, zo in het speciale extra commentaar van, eh, van eh, Baal Sulam. Dat hebben een extra commentaar, daar was het, was het ook eh, het getal eh, over, het commentaar over de getalen, over getal dertien was het daar, hebben we geleerd. Dan hebben we dus, wat hebben we dan? En dan daaronder hebben we nog, nog niet, hier, net zo goed, als Maar goed, hebben we niet, omdat het maar goed is, eh, in het tweede symptom is, dan staat dan in plaats van, in het hoofd, in plaats van de herinnering, of in plaats van de, van de uh, binnen. Wat hebben we dan? Hebben we kater bovenaan. Ja, of niet? In het midden. Dan hebben we chabad, chogma binadat. Dan hebben we onderaan. Hebben we dan dat is het hoofd. In het lichaam, wat hebben we in het lichaam? Hebben we chagat. Ten opzichte van het hele, de hele gebouw hebben we chagat, dat is dan hogere abo inima. Die vormen chagat, hogere chagat. Dan hebben we haggad van de Zerenpien, en peen. Geest het Boratje verheerd van de zerenpien. en En daaronder hebben we net zo goed. Je thought dat hebben we dan twaalf. Ja? Hebben we twaalf krachten. In. Uh, plus. Plus de ketter bovenaan. Dat is dan. Uh, de dertiende. Dus wat hebben we dan? In principe. Wat is het de gedachte van. Wat is de kracht van wat we hebben nu. Wat leren we nu vanuit de, de Kabbalah? Dan kunnen we begrijpen dat het hele opbouw zoals Yeshua deed, tot stand gebracht had: dat Hij plus twaalf apostelen. Hij maakte het op de manier dat, het, dat de klieketter, die Hij de drager was van de klieketter, ja, Yeshua was de drager van de klieketer, herinner je nog? Hij was zelf de klie, ketter, ketter, de ketter. Deidig. Hij maakte van die twaalf uitverkoren mannen die hij had, gewoon uitverkoren naar krachten. Hij had niet zomaar kwam naar Matthij en hij zei, kom gewoon naar de eerste de beste. Hij zag van binnen dat deze man had de krachten die geschikt zijn, die zou passen in dat... In, het, ...in de puzzel van... ...dat hij zou kunnen zijn als chogma. Duidelijk. En hij bereidde deze mannen... Op, ...dus allemaal die twaalf mannen... ...die dan de mozaïek vormden... ...van de boom... ...van de twaalf sferot. ...waarom twaalf zijn nou, vanaf de tweede simtsum. ...wij spreken altijd, altijd natuurlijk van tien... Maar vanaf de tweede is hebben we nog die Abu Wim, die, die nog naar beneden komt. Ja, dat is dan die Abu die de bovenste Hagad. Waarbij het twaalf wordt. Dus Yeshua had zijn, wat had Yeshua gedaan? Goed kijken wat ik zeg. Dat is het diepste geheim wat ik nu vertel. Geen theologie van geen, in Vaticaan Vatican komen nergens aan de, is niemand weet erover of, of men, men weet dat er over de tijd is gekomen om daarover te, te hebben. Duidelijk, wat ik, wat ik zeg. Kom van boven, niet, niet, via, niet aan mij gewoon. Duidelijk. Dus, dan, wat had Jezus gedaan met deze twaalf? Ze hadden ook niets begrepen van zijn leer. Jij in het begin. Ze hadden niet begrepen zijn wat hij had gezegd. Wat had hij hen? Hij had hen opgewerkt eerst. Naar zijn leer om te komen tot hem, als eerste, te komen tot hem, waarbij zij helemaal zichzelf hebben opgeoverd. Ja, die heeft zijn vader achtergelaten in zijn bootje, met al die visnetten, en die ging, die ging direct achter hem na. De andere die stond op, zoals Matthij stond op, ...van zijn... ...ja, werkte daar... ...ergens bij een uh, bank... ...of een belastingdienst... ...weet ik niet waar daar precies het wat tollenaar was... ...en stond op en ging... ...met hem achter hem aan... ...dus een wisselkantoor, geldwisselkantoor... ...en, en stond op en ging achter hem aan... ...betekent die twaalf heeft hij uitverkoren... ...en heeft hen, hen uitgekozen... ...en heeft hen uh, ...opgewerkt... ...dat zij... Ja, dat zij kwamen tot hem en werden de dragers van de twaalf kilim van ketter. Eigenlijk zelf niet, maar ze, zijn, ze werden door de kracht van de ketter van de Yeshua, konden zij de dragers zijn van alle overige kilim van de ketter. Dus gebaat van de ketter, ja, Chagat, bovenste Hagat van de Ketter, oftewel Abouhima en Hima van de Ketter. Hagat van de Zeranpien en Nehi, en Nehi is net zoals, zoals, zoals Malgoed. Nou, dan heeft hij opgewerkt, deze twaalf, dat zij in de, in de verbondenheid met de Ketter de Ketter bleven en na zijn verrezenis van Yeshua, hij kwam, zijn lichaam werd aan de boom gehangen, werd aan de boom, op de boom opgehangen. En hij, zijn ziel, werd, werd naar, naar bevrijd werd van het lichaam, van het aardse lichaam. verkreeg een ander lichaam, van het goddelijke lichaam, van wit, wit, wit gestalte, van het schijnen van het licht Chassadim, genade. Daarom spreekt men van Yeshua, van genade van Yeshua. Die, dat is dat omhulsel van Yeshua van binnen Chokma. Maar van buiten, dat witte, witte, witte stralende gewaad van Yeshua, dat is de, het licht van Chassadim. Wanneer, het, wanneer hij verrees uh, in de hemel. En niets verdwijnt in het geestelijke. Goed, elk woord wat ik probeer, wat ik nu zeg, probeer thuis nog, nog opnemen in zichzelf, Want dat is in absolute verbondenheid met de bron zelf, wat ik nu zeg. Dus niets verdwijnt in het geestelijke. Yeshua, die hier op aarde was, zijn zeil, zijn bleef zijn ziel, zijn geest bleef voortleven. En Yeshua is nu hier op aarde, zijn ziel. In zijn hoedanigheid, in zijn ook, in alle krachten van het lichaam van Yeshua, blijft ook hier. Niet, we kunnen dat niet zien in vlees en bloed, want dat is er niet. Maar alle gewaarwordingen van Yeshua, al zijn, ja, zijn lichaam van hoe hij voelde, hoe hij zat van binnen, uh, zichzelf uh, met zijn gevoel of wat het was, leeft wel. Duidelijk, zoals Jezus voelde in zijn leven, bleef voorbestaan, dat kan niet weg, niets verdwijnt in het geestelijk. En daarbij kwam nog dat Jezus na zijn verrijzenis uh, kon vanuit zijn positie nieuw in de hemel, kon ook stralen nieuw, onverhinderd stralen, dat licht van hem. Onverhinderd betekent zonder zijn inbeding in, in het lichaam van deze wereld... Kon nu, ...kan hon nu stralen naar wie? Naar zijn plaats van de ketter, waar hij geweest was... ...en vanaf zijn plaats van de ketter, de ketter stralen ook aan die twaalf apostelen... ...van hem duidelijk, die al verbonden, die in volledige verbondenheid met hem waren... Ze hebben de kracht natuurlijk niet zoals Yeshua had. Zoals so Yeshua, Yeshua bij zijn, zijn origine is keter, uh, de keter, duidelijk. Zijn origine is keter, uh, geen aviyut. Die mannen hadden wel aviyut. Duidelijk. Maar ze hadden de aviyut als het ware absoluut opgeheven, onder hun controle. Duidelijk. Zij hadden hun aviyut. Uh, ondermijnd, als het ware, onder een, op aanbanden gelegd door de absolute verbondenheid met Yeshua. Dus zij hadden, zij konden wel al de krachten hier uh, uiten, naar, uh, in, werken, in werking brengen door de verbondenheid met Yeshua. Duidelijk. Door de kelier, ketter, de ketter. En daarom konden zij ook hem zien. Daarom, uh, één maand, ja, na één maand, één maand na de verrezenis, ja, ja, hij verscheen aan hen gedu gedurende één maand. Duidelijk. Eén maand, omdat één maand is nog de ziel hier op aarde, daarna niet meer. Duidelijk, herinner je nog, daarna niet meer. En daarom, uh, daarna niet meer, omdat de ziel al... Uh, dus zij hadden het, het gezien dat Yeshua kwam in het lichaam naar beneden. Wat betekent dat? Omdat eerst de nefes, wanneer een mens doodgaat, en hij had ook een de menselijke kant in zichzelf, Yeshua, dat wanneer hij mens doodgaat, dan zijn nefis heeft een tijd nodig van minimaal 30 dagen. Hè. Helemaal duurt het een jaar, maar dan dertig dagen, dat de ziel, dat de nefes uittrekt omhoog, om verlaat. Dus, zolang de nefes hier nog was, dan konden zij ook Yeshua zien, ja, zij konden Yeshua zien in het lichaam. Eigenlijk, waarom? Het lichaam, ja, het lichaam, niet dat het echt lichaam was van vlees en bloed, maar dat is wel verbonden, zijn ziel voor vlees. Zijn uh, ziel in de hemel was verbonden met zijn nefesh En nefesh is, wat weten we weten wat nefesh is. nefesh is zeer verbonden met het lichaam tijdens het leven van de mens. En daarom ook na het is van Yeshua, zijn verbondenheid niet verdwijnt in het geestelijke. Dus zijn verbondenheid met, de, met zijn eigen nefesh was wel helder evident voor hen. Ze waren helemaal verbonden met Yeshua. Daarom konden zij hem in leven zien. Alsof hij echt. Uh, door de muren hebben ze het op, hè? Ze ze, Daar staat ergens dat, ze, dat hij, als het ware, door de muren heen kwam. Levend. Hè? Door de muren heen. Dus het kan niet het lichaam van vlees en bloed zijn. Maar dat is dan omdat hij verbonden was uh, met zijn nefers. Dan konden ze hem dat ook zien in hun ver, ver, verrukking, zeg je dat, in, zijn, in hun verbonden. verbondenheid, in, in hun uh, overgave. Konden ze hem zien als levend in het, van vlees en bloed. Maar dat was niet langer dan na één maand. Maar toch, daarna waren ze ook verbonden met hem. En konden zij ook de grote daden doen? Niet als hij, want zij zijn toch wel de wens om te ontvangen voor zichzelf. Wel onder controle, maar toch uh, door hun kracht eigenlijk. Verder, dat heeft dus de daarna, en dat waren allemaal de Hebreeërs. Hebra en omdat het volk Israël had het niet aanvaard. ...deze reding... ...dan... Uh, ...deze kracht is... ...werd... Uh, ...toch wel... Uh, ...doorgestroomd... ...naar... ...de niet-Jood... ...en zij hadden het wel aanvaard... ...maar wel... ...nog een keer... ...zodanig dat... ...de... ...dat het Joodse volk... ...als het ware zit... Tussen Yeshua en de Goyim en de volkeren in. En dat vormt een buffer. Als zij, als zij zouden ontvangen Yeshua, dan zou dat een geweldige uitstraling zou zijn, geweldige uh, schittering van Yeshua zou doorheen, door het Joodse volk zou heen komen. En dat zou de hele mensheid zo verlichten op een ongekende manier. Wat de mens niet eens, beger, niet eens kan dromen van wat, de, wat het aan de mensheid zou kunnen brengen. Daarom Yeshua ook had gezegd, waarin hij nog, ik kwam niet, van, ik kwam niet voor de honden. Ik kwam, ja, ik kwam voor de, ik kan niet geven aan de honden wat ik... Moet, uh, wat, ik moet wat men geeft niet aan de honden, wat men geeft aan de zonen die aan de tafel zitten. Ja, omdat hij bedoelde dat, dat eerst moet. Ik kwam voor de Joden. Ik kwam voor het, voor, voor, ja, voor de, voor het Joodse volk. Ik kwam voor het Jood, voor Joden. wordt eerst moeten de Jod, Joden ontvangen daarna anderen. Dat is de volgorde. Maar omdat Israël heeft het niet aanvaard. Dan hadden de volkeren hem ontvangen, ontvangen. Dus als ze zeggen dat christenen. Hebben ze het Christus, christelijk geloof gemaakt. En hadden ze ook die twaalf apostelen. Apostelen hadden gezet op een, op een sokkel. Als heilige mannen. Dat is ook terecht natuurlijk. Omdat het ten aanzien van de volkeren zijn ze net als, als licht van Jezus. Heel. Op deze manier vier, want via, via die apostelen hadden ze ook eigenlijk het licht kunnen uh, ontvangen, in welke mate dan ook. Maar toch wel dat jullie begrepen dat, wat betekent die twaalf apostelen. De kracht van die twaalf apostelen zijn allemaal, uh, waren echt heilige hebreeërs heilige mannen die. Uh, uh, de dragers waren, Merkava waren, de wagen van de kracht van Esho. Dan weten we hoe dat in elkaar zit Daarom staat het ook in dit vers dat de, zie je wat, dat staat het in dit vers, dan vers 10 dat de vele vele zondares Zonderen. zonders to say. zonders beter vele zonders en tollenaars vele tollenaars en zonders kwamen en eh, kwamen en zaten samen zaten, zaten samen met Yeshua en zijn leerling zijn leerlingen dat das... Dat wil zeggen, zij ze zaten samen aan de tafel, met de tafel met Yeshua, Zij kwamen, betekent, zij kwamen naar de klikker. van binnen, de kracht van binnen, niet horizontaal. Ja, dat het horizontaal gebeurde, dat is dan als het ware als het gevolg van het komen van binnen. En niet gewoon even komen aan de tafel zitten. Horizontaal, wat betekent het? het alleen komen, alleen zitten zonder verbondenheid, enige verbondenheid met de uh, heren des huizes. Dus dat betekent, dat jullie begrijpen dan waarom wordt het toegevoegd dat zij zaten samen aan de tafel met Yeshua en zijn leerlingen. Dat wil zeggen met zijn twaalf uh, apostelen. Er waren misschien nog meerdere en andere, maar die twaalf uitverkoren zie je, het waren twaalf apostelen om de dragers van die, uh, die, de kilim, onderste kilim van, die klikker, we, we hebben gezegd toen, negen onderste sfeerot, ja, ten aanzien van Yeshua zijn dat negen onderste sfeerot, duidelijk. Maar ten aanzien van, die, van hen is het twaalf, want ja, ten, ten opzichte van ons, we hebben twaalf, hè? We, we hebben twaalf omdat wij zijn producten van dit simtumbed. Deelik, de producten van de Tsum hebben 12 kilim. Tot, tot dat 12 kilim, maar wanneer hebben we 12 kilim? We hebben de Chabad, chagat, Chabad. Eerst Chabad komt uit het hoofd, Bina komt uit het hoofd, dat is Chabad. Dat is chagat ne Chagat, dat is dus Abba en Ima. De Abba en Ima zijn uitgekomen ja, van, de, van, de, van, de hoofd, van het hoofd. En zijn gekomen in het lichaam van de Partsoef. Daarom heette ze ook Abba en Ima. Vader en moeder, die helpen de zonen. En dan hebben we Hagat Ziran Pim, Geset Veret. Dan hebben we dus twee maal nu vanaf de tweede Tzimtzum, hebben we twee maal Hagat. Hagat, bovenste Hagat, dat is dan de Abba en Ima. Die vormen eigenlijk het hoofd van het lichaam. Want Abba en Ima zijn Bina. Eigenlijk right? Bina. En die Bina blijft of waar dan ook, altijd Bina. Blijft het altijd Bina, komt uit het hoofd. En alleen Bina wil geen Abba en Ima, en Ima. Dus Bina wil alleen geen kogma ontvangen. Maar het is, is of zij staat in het hoofd of die staat beneden, it is hetzelfde. Dus dan hebben wij Chabad in het hoofd, en dan hebben we nog gagat twee maal Gagat gagat is als Abba en Ima, ten aanzien van het hoofd. Waarom is het gagat Abba en Ima Chagat? Ten aanzien van het hoofd, wanneer Abba en Ima, Bina, stond in het hoofd, dan was het Bina. Maar wanneer het, onder, wanneer het naar beneden is gezakt, uit het hoofd in het lichaam, alles wat komt uit het, uit het hoofd in het lichaam, heet Hagat. Ja of niet? Alles wat in het hoofd is, is Chabat. Alles wat uit het hoofd komt, is Hagat. Dus dan hebben we nu, vanaf de Sint hebben wij, we... we spreken natuurlijk altijd over tien sferot. Er ook hier ook tien sferot. Maar ten behoeve van de correctie, hebben wij nu twaalf vanaf nu. Twaalf sferot, niet twaalf sferot, maar twaalf krachten in de partsoef. Chabat, twee maal Chagat, de bovenste Chagat, Abba en Ima. Anders, hoe, kan, hoe zouden wij anders tot correctie kunnen komen zonder die Bina, zonder Abba en Ima. Daarom, van boven was zo'n zo hulpmiddel aan ons gegeven, dat, dat zakken van de Abba en Ima, vanaf die, die, van die, die Bina, naar de Bina, naar de zon. Op deze manier, de reding kwam naar ons toe. Daarom hebben wij dan Chabad, twee mal Chagat, bovenste Chagat, de, de onderste Chagat, en Nehi, twaalf. Daarom, op deze manier zien wij waarom aan de tafel van Yeshua, zat Yeshua en zijn twaalf uh, apostelen. Zoals we het noemen in de, in de griekse taal, heeten ze apostelen. Oké? Okay? En dan staat het nog de volgende, kijk, dan zien we dat in de volgende, in 11, volgende, in de volgende, in de volgende, vers 11, zien we dat, dat de zien die de zij die de afzonderen, de volgende, die afgezonderden zij die zich afzonderen, in de volgende, in dat zij zij de Dat in de ja, wie zijn de de volgende, ze de de zij die van binnen niet het gevoel hebben, niet tot de waarheid komen, dat zij zondaars zijn. Ja, maar zij kijken naar de hele wereld van, zij zijn de zonders, maar wij niet. En tot nu toe is precies hetzelfde, duidelijk. Zij denken ook dat de hele wereld is zondig, maar zij zijn heilig, wij zijn uitverkoren, wij zijn het Joodse volk, daar wil het absoluut. Niet zo so is het. Joodse volk is iemand die van binnen is. Mag ook van buiten zijn. Maar in de eerste instantie. Die van binnen is. Dat is, is Jood. Dat is Hebraïer. En niet iemand die een vader ma heeft. Die, die Jood zijn. Duidelijk. Dat is wat Jeshua ons duidelijk maakt, Want de waarheid of een komedie. Bestaat geen, geen tussenweg. Of de waarheid, of de komedie. Al het overige is, is, is laat zij zich bezighouden, maar of je de waarheid nastreeft, qua intentie. Of we dat kunnen, dat is iets anders. Dat is uh, niet aan ons gegeven is, om dat zelf te beoordelen. Maar de intentie moet de waarheid zijn. En jouw intentie moet zijn verbondenheid met Yeshua. Geen andere manier bestaat. En zie je, want zonder, en de, de weg daarvan, de weg is, naar zo is dat, om toe te geven van binnen. Absoluut toegeven en onder ogen te zien dat, alle zonde van de wereld, dat ben ik. Alles zit in jezelf en alles zonde, alles wat je in de wereld ziet zonder, Jij moet niet met een vinger aanwijzen. Kijk, hey, hey, hey, oh hey, die is zondag, maar je moet. Dat helpt niet, absoluut niet. Dat is juist omgekeerd. Dat maakt dat jij jouw bewustzijn in plaats van in jezelf dat te zien. Je gaat het projecteren op iemand anders. Dat helpt absoluut niet. Dat is op die manier troost, troost jezelf. Ja, zondert je af huh? zondert je af binnen jezelf. Precies, dan, dan, dan maak je jezelf net zo so, zonder jezelf af van de wereld. Dan word je net op dat moment, word je net zoals Prushim, Prushim. De fariseeën, op dezelfde manier. En zij kregen geen redding van Yeshua, begrijp je Wat, waar we het over hebben. We spreken niet van de Prushim, van de fariseeën die buiten de mens komen zitten. Wie ziet het nu? Over welke prosim, over welke fariseeën spreken we? Binnen de mens. Dus de afzondering, door, als je jezelf gaat afzonderen van binnen... en jij kijkt zo... So de anderen, kijk nou, de anderen die gaan dat wel... Die zijn allemaal zonders. Dan kom je niet... Dan kom je niet aan het... Ja? Yeah? Nee, ik zeg, als je dat tegen jezelf zegt, want ik ben heel goed... Tegen ja, je zoals je zegt, op elk moment wanneer je, je zegt tegen jezelf ik ben goed, op dat moment word je gepakt door die citra achra, en dan word je gemaakt van binnen, tot uh, prushim, tot fariseeën, tot een fariseeën, tot een afgezonderde, ja, daarmee zonder je af, van wie? Van Yeshua. Wie, waarom het zij fariseeën, het zij prushim, Heet het vertaald, vertaling daarvan is afgezonderd. Van wie? Van het licht? Van Yeshua en van de Vader? Dat zijn de Phariseeën. Duidelijk? Wie zijn de Phariseeën? In de mens natuurlijk. En dat het van buiten waren de Phariseeën, dat is natuurlijk duidelijk. We weten dat er alles bestaat. Want alles wat er bestaat bestaat uit twee aspecten. Het algemene en het bijzondere. Ja, dat buiten ook liepen daar ook die fariseeën toen. Dat, dat is voor ons niets, dat helpt ons absoluut niet, we kunnen daar wel over hebben, want dat is, helpt ons om te begrijpen, ons innerlijk, duidelijk. maar wij spreken van binnen de mens, alles wat in de Brit Gadasha staat, is gebeurd in de mens zelf, duidelijk, alles wat wij zien in de Brit Shah nog een keer goed onder ogen hebben, gebeurt er in de mens zelf. Alle figuren die wij hier aantreffen, alles wat wij hier aantreffen, is in de mens zelf. Dus, de Prashim, wat hadden ze gezegd? Die, die zij, zij zij zeiden tegen de Talmida. Zie je dat? Zij zeiden dat tegen de ...leerlingen van Yeshua... ...niet tot hem. Sie, waarom zeiden ze niet tot hem? Omdat... ...ja, ja geen overeenkomst en regenschappen... ...maar zij spreken, spraatend... ...hadden het nog... ...tegen die... ...tegen die leerlingen van Yeshua... ...en tijdens het leven van Yeshua... ...hadden de leerlingen nog geen kracht. Herinner je nog... ...hadden ze nog geen kracht van... Uh, ...zoals zij hadden... Uh, ...in de tijd... ...na... Het opstaan na, na het ver verrezen is van Yeshua. Pas dan ja, kregen zij de Heilige Geest. Ze hadden geen Heilige Geest. nog. Tijdens het leven van Yeshua hier op aarde hadden ze nog geen Heilige Geest. Yeshua had gezegd, wanneer ik zal in de hemel uh, ver verrezen, dan zal ik aan jullie een hulpmiddel brengen, uh, sturen. De Heilige Geest ja toen, toen, toen ze krachten, kregen ze de kracht überhaupt de, we leren hier ook dat de mens de kreeg de kracht van Yeshua door de kracht van door, door de heilige geest en de heilige geest überhaupt kan je ontvangen alleen maar van Yeshua, nee? Nee. daarom prooschim daarom vind je geen Jood in de wereld die ooit de heilige de de ruach Akko, dus de heilige geest had ontvangen de heilige ja, geest, Ruach HaKodes had ontvangen, die niet geloofde in Yeshua. En omgekeerd, elke jood die daadwerkelijk gelooft in Yeshua, die zomaar ontvangt de Heilige geest. Nee, zonder te gaan naar synagoge, zonder zich af te zonderen, juist in tegendeel door in verbondenheid, door, het, door juist hij of zij die voelt dat hij vol van zonden is. Die ontvangt eigenlijk de heilige geest. In plaats van die prosim, die, zij die leren de tora, lorisch maar, alleen maar om eer en eer betoon of wat dan ook, uh, te ontvangen. Die ontvangen niets. En niet alleen niets, voor hen wordt de Torah in plaats van het, het levenselixer, wordt voor hen uh, uh, de godelijk, het goddelijke gif, uh, hoe zeg sorry, het, dodelijke gif. hij was heel goed gezegd? Hij had mij versproken, godelijke gif. dat zij van boven, het gif, gif, als het ware, gif ontvangen, dan wordt het de Torah van hen tot veranderd voor, tot hen, voor hen als gif. Duidelijk. want zonder verbondenheid met Yeshua heeft het geen zin. Al het leren van de Torah is, is, uh, brengt niets goeds aan de mens als hij niet verbonden raakt met de